Een voorspoedige start. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 1 uur. Sit van der Linde met het NOS Journaal. In een woning in Rosenburg is een vrouw doodgestoken. Een man van 33 is opgepakt. De politie kan nog niet zeggen wat er is gebeurd in de woning. Rozenburg ligt in de Rotterdamse haven en hoort bij de gemeente Rotterdam. De helikopter met toeristen die vermist werd bij Hawaii is gevonden. Het wrak ligt op het bergachtige eiland Kauai. Zes toeristen en een piloot maakten gisteren een rondvlucht bij het eiland. Een populaire toeristenbestemming vanwege de ongerepte natuur en diepe ravijnen. De helikopter keerde gisteravond niet terug en vandaag vonden de hulpdiensten het wrak. Het is niet duidelijk of er overlevenden zijn. Hulpverleners zijn onderweg naar het slecht begaanbare gebied. In Montenegro is een zitting van het parlement uit de hand gelopen. Parlementsleden gooiden met flessen, vuurwerk en traangas. De politie pakte 18 parlementsleden op, allemaal van dezelfde partij. Er werd vergaderd over een omstreden voorstel. Daarin staat dat religieuze organisaties moeten aantonen dat ze eigenaar zijn van vastgoed dat ze bezitten. Veel gelovigen denken dat de regering de wet gebruikt om kerken, kloosters en landgoederen van de Servisch-Orthodoxe kerk in te lijven. Na het tumult ging de stemming in het parlement door. De wet werd aangenomen. Wie thuis op kleine schaal cannabis wil kweken in Italië, mag dat. Het Hooggerechtshof in Rome heeft dat besloten. De zaak was aangespannen door een Napolitaan die twee cannabisplantjes in huis had. Daar kreeg hij een celstraf voor en daarom ging hij in hoger beroep. Het Italiaanse Hof vindt dat voor thuistelers een uitzondering moet worden gemaakt... als het kweken maar op kleine schaal gebeurt en voor eigen gebruik is. Hoeveel plantjes je dan precies mag hebben is nog niet duidelijk. Het weer nog. Het vriest vannacht en er kan ook mist ontstaan. Die lost in de loop van de dag weer op. Het is dan wisselend bewolkt en het wordt 2 tot 5 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort is Zin in ZFM. Met nu de nacht.